Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. NBO'ers en veel scholieren hebben hun eerste echte lesdag in tijden er weer op zitten... Na weken van thuisonderwijs moesten ze vandaag eindelijk hun huispak weer inruilen voor iets waarmee je wel over straat kunt. Deze middelbare scholieren in Goes in Zeeland mochten weer de gymzaal in. Eigenlijk zou je natuurlijk niet denken dat je school zou missen, maar je mist wel gewoon, gewoon de docenten, mis je zelfs om gewoon even lekker een praatje te maken of uh, in de klas te zeggen, gezellig te kunnen kletsen. Dus ja, ik mis het wel. Ja. Mijn vrienden weer zien, dat vond ik wel het leukste. Ik had de fysieke les ook wel gemist, want dat vind ik wel leuker, maar de vrienden vond ik het helemaal leuk. MBO-studenten ook weer de klas in voor maximaal één dag in de week. In Den Bosch waren ze blij om elkaar weer te zien. Fijn dat we gewoon met elkaar weer samen kunnen werken en thuis was het heel veel op jezelf. Op school kan je meer met je handen werken. zeg maar. Dus, en hier heb je ook materiaal ervoor. En hun docent had misschien nog wel de leukste dag van iedereen. Ik krijg gewoon kippenvel als ik het zeg. Gewoon, gewoon dat je ze weer lijfelijk kunt zien. En je merkt het ook aan de leerlingen. Ze zijn gewoon helemaal blij. Ja, ik ook. Ik ben er gewoon ook helemaal, helemaal blij. De Franse oud-president Sarkozy is veroordeeld tot een jaar cel vanwege corruptie, omdat hij een bevriende aanklager heeft omgekocht, zegt verslaggever Frank Renault. Het ging om vertrouwelijke informatie over een strafzaak waarin Sarkozy werd genoemd. En in ruil voor die informatie zou de ex-president een promotie hebben beloofd, een topbaan in Monaco. Het is niet duidelijk of Sarkozy ook echt naar de gevangenis gaat. Hij kan een verzoek indienen om de straf thuis uit te zitten met een enkelband. Je kan geen vaccins meer halen in Zwolle in de IJsselhallen. Er is een probleem met het plafond van de grote beurshallen. Daar moet eerst naar gekeken worden. Mensen die een coronatest willen doen kunnen nog wel terecht. De tests zijn in een ander deel van het gebouw. Veel horecabazen zijn druk bezig met het schoonmaken van hun terrasmeubels. Morgen willen ze de boel weer eens openzetten als statement. Ze willen laten zien dat mensen veilig in coronaproof op een terras kunnen zitten. Je kan niet overal ook een drankje bestellen. Sommige zaken gaan hun terras in volle glorie draaien. Anderen zetten alleen de stoelen en tafels buiten zonder te bedienen. Of zetten paspoppen op het terras. Het weer vanavond en vannacht kan het nog wat mistig worden. De temperatuur daalt tot iets onder nul. Morgen zonnig en tussen de 9 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een flinke file op de A6 van Muiden naar Lelystad na een ongeluk bij Lelystad. Er staat 7 kilometer file vanaf almere Regenboogbuurt en de vertraging is een half uur. Na het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goed, wat dat wordt, u hoort het allemaal iets over half vijf. En het gedicht van de dag, ja, een trouwe luisteraar uh, stuurde mij die van de week toe. Dat vond ik nou leuk. Dan krijg ik een keer uh, een gedicht van een luisteraar. Dus bij deze Gerard, hartelijk dank daarvoor. Daar worden we blij van. En uh, we zullen daar gelijk uh, gebruik van maken, want om kort vijf is het zover. Het uh, gedicht van de dag, alles los, dat is de titel.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 I never guessed it would walk my from Oh oh oh oh, someone's built a candy castle for my sweet thing Someone... New. Memories go older as people can, they just get colder. Last week, sixteen. Oh, I see it's clear. Maybe I'm just gonna Heerlijke gauwe oude die platina wordt op de Stanfordse Radio. De Billy Idol en Sweet Sixteen. ik de Pit Reports. Eerst gaan we het nog even over Martien Meiland hebben. Want die hebben een huis gekocht van de drummer van de band van Kensington. Ja, een villaatje van 2,7 miljoen in Noordwijk. Ja, en, uh, die, uh, die hebben zij gekocht. En uh, ja, daar wou ik eigenlijk zeggen, wat goed...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 Wij vlogen wel alle kanten op, hè? van uh, Martin uh, Meiland, van Chateau uh, Meijlamp. Uh, gingen we naar uh, Belle Perez, even lekker naar België toe, speciaal voor uh, John nee, Keviva Nee, la Vida. Lafida zou heten. Uh, de single, inderdaad, uh, een van haar grootste is. CFM, Race Radio, Pit Report. En we gaan uh, Pit Reporten. En uh, ditmaal gaan we het hebben over de Formule 1 en de Formule E.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 Weer een uh, mooi seizoen uh, voor de boeg Formule 1 e en Formule 1 En wij houden het ook voor je in de gaten hoor, op uh, elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart over vier. Want dan hebben wij hem, de pit report. En nou hebben we so dit Chaos that my mind Whispered goodbye, she got on a plane. Never to return again. Best to feed her appetite Keep her coming every night So hard to keep her satisfied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 toen kregen we een seintje van je moet even zwaaien. Want toen stond, stond ze dus terug te zwaaien naar de televisie. Dus ja, daarna, daarom, daarom had ik die foto ook gemaakt van uh, de kinderopvang, het uh, vosje. Het vosje, ja mooi hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Heel goed. Maar ondertussen niet ook van moeder hoor. Ja, we hebben ja. Geen, uh, geen vosje als uh, dier van de week. Nee. Maar uh, ja, wel triest nieuws trouwens, want Willem is weer terug. Ja, Willem zit weer in het uh, dierentehuis. En uh, hij stelt zich weer wederom even aan u voor. Uh, ik ben een uh, knappe Engelse Stafford reu, genaamd Willem.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 Als je die lijst nou bekijkt die we hebben samengesteld van die live-registraties, ontbreekt er toch uh, duidelijk één uh, soort uh, richting om het zo maar eens te zeggen. Dus hij moet er gewoon tussen staan. Ik weet je nog een paar jaar geleden hadden we hele nachtuitzendingen met uh, reggae. Uh, toen uh, onze collega Willem Bruist. Nou, er zijn ook geweldige playlists van uh, overgehouden. Dus uh, ook een beetje een, een, een, een knipoog naar, naar, naar Willem Bruist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 En ik zou zeggen, en dan denk je van ja, nou al die geikte nummers, die, ken, die ken je al, kennen we allemaal een beetje wel. En deze natuurlijk ook de liefhebbers in ieder geval. Maar ik vond het uh, voor de gemiddelde uh, reggae uh, draaien, uh, draait dit nummer minder. Dus vandaar, get up, stand up. Life. Het past ook bij het weer van vandaag. Hè? Lekker zonnig. Ga genieten van de reggae live bij zonne. You're gonna fool some people sometimes But you couldn't fool all the people all the time And now you see the light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 Ah. Ja, lekker hè? Heerlijk, heerlijk. Zo'n platen, eind jaren zeventig. Ja, kijk. Peaches and Herb en uh, Reunited. Ja, ook een van mijn favorieten hoor trouwens. Volgens mij, mijn gevoel zegt dat hij uit begin jaren tachtig is. Maar er staat hier heel braaf, eind jaren zeventig. Dus daar hou ik het maar even bij. Nee, keurig. Ja, toch? Ja, ja, ja Oké, okay, nou. Erg gevoelig, net zoals ja, het gedicht. Nee, het gedicht nee, was ook mooi hoor. Alles ja. los. Dankjewel, Gerard. Ja. Nee, helemaal goed.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 En, uh, ja dan, uh, dan uh, mag je ja. de volgende dag pas weer los natuurlijk. Klopt? He? Ja, en ik ga lekker op het terras zitten morgenochtend. <laughs> ja, genieten van uh, Albert Albertje <laughs> ja, ja, mijn eigen ik, terras hè. Ik, ja, ik begrijp het. Okay. Ik spreek je morgenmiddag weer en uh, ja. jullie spreek ik ook morgenmiddag weer middag weer. Tot dan. Some dag. Doei doei. Like bed, really make you just might you swear and curse. When you're chewing on laughs gristle. boom